11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Zometeen hockey International Stefan Veen. En met hem kijken we vooruit naar de mannenfinale van vanavond. En we praten over het tekort aan ouderen op de kieslijsten van de politieke partijen. Het NOS-nieuws met Juris Tibonitsky. Op een legerbasis in het zuiden van Afghanistan zijn vannacht drie Amerikaanse militairen doodgeschoten door een Afghaan. De schietpartij kwam nog geen 24 uur na een andere schietpartij waarbij ook drie Amerikanen werden gedood, ook in de provincie Helmand. Gisteren schoten een Afghaanse politieman de drie Amerikaanse commando's dood, die hij had uitgenodigd voor een diner om veiligheidszaken te bespreken. In een week tijd werden bij zulke aanslagen elf militairen gedood. En die aanslagen hebben mogelijk invloed op het gedrag van de buitenlandse militairen, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Je kunt je inderdaad voorstellen uh, dat als dit vaak blijft gebeuren, dat natuurlijk er uh, militairen zullen zijn die zeggen ik doe het niet meer. Ik ga niet meer uh, in die gevarenzone naast een Afghaanse uh, collega het veld in. De plannen van John de Mol voor een tv-programma waarin pleegkinderen hun pleegouders kiezen, gaan niet door. Dat heeft hij besloten na de vele kritiek op het programma. Volgens zijn woordvoerder heeft de mol geen zin meer... om telkens uit te leggen dat hij goede bedoelingen heeft met het programma. Daarmee doelt hij vooral op Tweede Kamerleden... die zich al bij voorbaat uitspraken tegen de show... volgens de woordvoerder zonder zich in het programma te hebben verdiept. De mol wilde voor het programma samenwerken met jeugdzorg... en zo aandacht vragen voor het tekort aan pleeggezinnen. De politiek vergrijst niet mee met de samenleving. Uit onderzoek van de protestants-christelijke ouderenorganisatie PCOB blijkt dat nog geen kwart van de bijna 500 kandidaten 50 plus is, terwijl 35 procent van de Nederlanders in die leeftijdscategorie valt. Veel 50-plussers op de kieslijsten staan bovendien op een onverkiesbare plaats. Het aantal kandidaten van boven de 65 blijft onder de 10. Al die kandidaten zijn onverkiesbaar. Op één na, dat is de 67-jarige Jan de Wit van de SP. Bij een busongeluk in het noorden van India zijn zeker 40 doden gevallen. Zo'n 20 passagiers raakten gewond. Volgens de politie verloor de chauffeur vermoedelijk de macht over het stuur... waarna de overvolle bus in een kloof zo'n 100 meter naar beneden stortte. Een politiewoordvoerder verwacht dat het dodental zal oplopen. Het weer vrij zonnig en droog. In het noorden nog wat wolkenvelden. En vanmiddag ontstaan er een paar stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden. Morgen zonnig, droog en iets warmer. AMMB verkeersinformatie. Vijf files op het moment. Een paar ongelukken, daar kom ik zo op. De A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en de Afritmaar 4 kilometer. Een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle zuid 4 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50. Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Eewijk 4 kilometer. Een ongeluk op de A58, bergen op zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en de Afrit Ierseke 6. En op de N59 Hellegatsplein richting Zierikzee, Tussen knooppunt Hellegatsplein en den Bommel 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Eén metrostation in Londen is vernoemd naar oud Stefan Veen. De legende zit hier. Eerst het gebrek aan vergrijzing in de politiek. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Al blijkt namelijk het aantal kandidaten boven de 65 is op twee handen te tellen. Dat zegt de protestants-christelijke oudere organisatie PCOB... die de verkiezingslijsten heeft nageplozen. De directeur van PCOB is Els Hekstra. Mevrouw Hekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van uw eigen constatering? Ja, het is jammer dat we dat moeten constateren. Juist in een, uh, ja, in een maatschappij, in een samenleving waarin de vergrijzing toeneemt... dat we daar niet een terugkoppeling van zien in uh, de verkiezingenlijst. Want uh, noem nog even wat cijfers als u wilt. Nou, wat we zien is dat uh, de 50PLUS-partij doet het goed. Die maakt het waar wat ze zeggen dat 50PLUS te zijn. Want die hebben dus wel uh, mensen op de lijst staan die uh, ook inderdaad de leeftijd van 50PLUS hebben bereikt. De rest van de... Partijen doet het uh, in onze ogen slecht, omdat er uh, niet echt een afspiegeling is van, uh, van wat het uh, zou moeten zijn. En dat betekent uh, ja, dat er uh, eigenlijk uh, ja, op verkiesbare plekken dat er, uh, bijna uh, geen mensen staan die uh, de 65 zijn gepasseerd. Maar het is zwaar werk natuurlijk, hè, Tweede Kamerwerk, dus misschien uh, moet je er ook wat jonger en energieker voor zijn. Nou, dat was ook onze aanleiding om het onderzoek te starten. Omdat dat in het, uh, men wilde, verjonging en uh, vernieuwing in de Tweede Kamer. Toen hebben we gedacht, uh, ze van nou, willen we eens kijken wat dat voor betekenis heeft. Uh, is dat qua inhoud of is dat ook qua leeftijd? En toen we de eerste uh, partijprogramma's en verkiezingslijsten uh, zagen, ja, toen schrokken we wel. En toen hebben we gekeken van, weet je, we gaan eens even wat uh, duidelijker en meer... Uh, ...kijken wat, die, uh, wat de leeftijden van de tweede, mogelijk Tweede Kamerleden uh, wordt. En uh, ja, we zijn daar best wel van geschrokken. Ja, mevrouw nogmaals, je moet er wel uh, energiek voor zijn. Je moet wel de kracht hebben, want ah. het is dag en nacht werken daar in de Tweede Kamer. Dus wellicht is dat de oorzaak dat er wat minder mensen van boven de 50 bereid zijn om zich kandidaat te stellen. Uh, nou, dat denk ik niet, want we moeten ook langer doorwerken. Dus dat, volgens mij uh, zit, daar, uh, zit daar de pijn niet. Uh, en we moeten natuurlijk wel in de Tweede Kamer ook een juiste afspiegeling hebben van datgene waar, wat, uh, welke maatschappij we nu leven. En uh, daar waar we langer moeten doorwerken, zou je dat ook mogen terugzien in de Tweede Kamer verkiezingen. Bent u dan bang dat jongere kandidaten een minder goed oudere beleid gaan maken? Nou, oudere beleid is best belangrijk. We hebben de vergrijzing, dat is gewoon een feit. En uh, tegelijkertijd, als je, als je 50-plus bent, kun je, weet je, heb je meer levenservaring en weet je wat dat betekent. En uh, als je dus jonger bent dan 50, moet je er dus meer kennis voor verzamelen. En uh, heb je het niet direct in je. Hebt u ook uh, onderzocht hoeveel 50-plussers er nu echt op verkiesbare plaatsen staan? Want ze mogen wel op de lijst staan, maar misschien staan ze ergens achteraan als 85ste. Dan heb je er natuurlijk nog niks aan. Nou, maar dus, ja, wij kunnen niet uh, in de toekomst kijken. Uh, verkiesbare plekken, we hebben dus niet uh, naastgelegd van uh, welke lijsten en hoe doen ze het in de verkiezingen, wat zijn daar de standpunten en hoe werkt dat dan. Maar we hebben dus wel gezien dat het uh, in verhouding is het gewoon, als er 50-plussers opstaan, dan zijn dat, uh, zitten die grotendeels in de op de onverkiesbare plekken. U vindt het een zorgelijke ontwikkeling... en het is niet een overeenstemming met de afspiegeling... zoals die tussen oud en jong geldt in de samenleving. De directeur van PCOB, de protestants-christelijke ouderenorganisatie Els Hekstra. Met dank. Noemen we het? Kleine aandoening, nee. Kleine blasse aandoening? Nee. Het heet The Worker en het ja. komt van de Britse band Fisher Zee. En het is uit 1979. Ik kan me voorstellen dat je dat niet weet. Alsof toen was ik er al hoor, Felix. Ja, dat Hoogbezoek wel. Hoog bezoek in de studio: Stefan Veen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, out uh, hockey international. Gouden plak natuurlijk, Sydney. Je kijkt net. Om, zullen we Jus zeggen? Graag. Oké, okay, doen we dat. Je kijkt net om je heen hier in de studio. zegt. nou, ziet er aardig uit, hè? Ja, prachtige foto's. Uh, alle, in ieder geval alle grote sporters van deze spelen en ook een hele hoop sporters van uh, vorige Olympische spelen. Leuk om te zien, hoor. Een ja. gez gezellige kamer. Gezellig hok. We, ik heb net even de, de. Het is hier bloedheet en er staat zo'n fan achter ons. Maar dat is ook weer een beetje vervelend. Ik heb hem maar even uitgezet. Ze dus zitten hier lekker te zweten. Het mooie is, jij bent hier. We gaan natuurlijk, pr natuurlijk praten over de hockeyprestaties. Uh, maar eerst even. Er is een metrostation naar jou vernoemd. Ben je er al geweest? Kom je daar elke dag? Uh, nee, nee, het hockey is toch niet in het centrum van, uh, uh, van de metrostations uh, <laughs> gepland. Dus de vijf hockey's die uh, het metrostation hebben gekregen. Het is in Noord-Londen. Ja. En ik ben nu uh, hier. Aanwezig en mijn uh, vrouw en uh, twee kinderen zijn er ook. En we gaan er zondag. Uh, zondag gaan we het even Dan gaan jullie de weg naartoe. Ja. En dan? dan? sta je daar denk je. Nou. Ja, ik, ik, uh, ik, uh, ik ben er met, uh, met uh, andere tijden sportbanker al geweest. Maar het is toch, ja, het is toch leuk om met z'n vieren even daar, uh, daar te gaan kijken: Carpenters Park. Ja. Maar het, het, staat, het staat alleen maar in een boekwerk. Hè. Het staat niet echt bij de metrostations uh, op een plaat vastgetimmerd. Tenminste, ik heb het niet gezien. Nee, ik ook niet. Nee, nee. Nee. Het is ook bij uh, de metrostations. Je ziet veel, metro, uh, veel uh, metro's uh, als je hier met openbaar vervoer uh, gaat, zien. Maar ze hebben er geen foto's of een naam aan uh, besteed. Ze hebben het gewoon in stand gehouden. Ben je trots daarop? Uh, ik vind het een, een, een grote eer dat ik daar uh, dat ik eentje toegewezen heb gekregen. Er zijn vijf hockeyers in de hele historie en, uh, en zes Nederlanders in de historie. Dus dat, was, uh, dat vind ik een enorme eer dat ik, uh, uh, dat ik ertussen mag staan. Gisteren ben je in de vrouwenwedstrijd geweest? Ja. Zonder twijfel. Wat vond je ervan? Ik vond het uh, eerste helft gelijk opgaand. Argentinië heel verdedigend spelen. Maar de tweede helft, nou, toen bleek toch echt wel de kracht van dit Nederlands team. Uh, zowel tactisch, ze hadden gewonnen duels. Maar ze, je, zag aan ze, je zag aan ze dat ze, ze wilden winnen. En, uh, en dat was bij Argentinië. Was het. Die begonnen dus een beetje te zeuren tegen de scheidsrechter. Tegen elkaar. Er uh, vielen wat gaten. En zij bleven echt als team spelen. En, uh, ja, Groot respect voor dit team. En ik hoef het jou niet te vertellen natuurlijk. Maar bij hockey wordt veel beslist door middel van die strafcorner. Hè? En dat was gisteren ook weer het geval. Twee maal ja, zelfs. Ja, nou, dat is uh, historisch wel. Uh, toen wij goud wonnen. Uh, uh, toen niet. <laughs> toen hadden we wat velddoepen die, uh, die, ik, uh, die, ik, uh, die ik zelf maakte. Maar het was... Uh, uh, de corner is vaak beslissend, want je, je, je kent elkaar als team zo goed. Je, kent, je weet van elke speelster hoe ze loopt, waar de kracht zit en, uh, en het team van het kracht, de kracht van het team. Dus het zit hem in kleine details wordt beslist. beslist. Ja. En dan is een corner ja, echt een grote kans. Dus het wordt vaak wel de, met de corner beslist. En wie vond jij nou het beste speler gisteravond? Ik vond uh, nou, het allermooiste aan dit team was dat er gisteren uh, geen speelster bij zat die onder haar niveau speelde. Dus dat is even daarmee te beginnen. Want dat geeft de kracht van het team ja. dus ook aan. Er was niemand die eigenlijk die door het ijs uh, zakte. Maar ik vond een paar spelers echt heel goed. Ik vond Naomi van As, de laatste drie, vier wedstrijden in het toernooi groeien. Nou, die speelde echt heel goed. Uh, uh, ik vond Elle Hoog sterk spelen. Die speelde ook al een heel sterk toernooi. Uh, nou, Joyce Sonbroek, misschien een beetje weinig te doen gehad. Maar ja, die is toch ook heel erg bepalend geweest, uh, dit toernooi. Dus ja, ik ja, vond dat echt wel. En, dus ja, en ook... Dirkse van de Heuvel, dat is toch wel een verrassing. Dat hij uh, samen met Maatje Palm in de finale een goal, Maatje. Vergeet ik bijna Maatje Pouw. Ja. Uh, hele toernooi geen corners gemaakt in halve finale finale ja. maakte. Wie ik ook sterk vond optreden, was Kai van Maasakker op die plek achterin. Ja, dat is ook een verhaal hè. Uh, hoe sneu kan het zijn voor Willemijn Bos? Uh, het verhaal is bekend. Dat je twee minuten voordat de Olympische Spelen beginnen in een oefenwedstrijd ja. af moet vallen met een bestuur. Zij komt erbij en uh, zij speelt gewoon. Dus dat vind ik, uh, vind ik knap. Dat is ook weer de kracht van het team. Waarschijnlijk ook hè, van dat ze zo makkelijk er ook weer inrolt. Uh, ja, dat is een knappe prestatie. Ze stond te huilen, hè? Willemijn Bos aan het nou, einde. Ja? ja? Ja, aan de kant. Ik heb Annies, en, uh, zij was aan de rand van het stadion. Ja, en dan, ja natuurlijk van, van, van vreugde, maar ik denk toch ook wel een beetje van verdriet. Ja, dat was uh, mooi. Stond, uh, ze stond naast Gerard de groot eerst om uh, medeverslag verslag te geven. En, en Gerard die keek op een gegeven moment opzij toen de dames goud hadden gehaald. En ze brak. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja, ja, en dat, dat, uh, dat, uh, dat, ik denk dat geen enkel normaal mens dat droog houdt. Als je zo dichterbij bent geweest en je hebt gewoon geen medaille. Dus dat uh, knap van dat ze er is. Want je weet dat dit kan, gaat gebeuren met je. Dat weet je als sporter. Maar uh, het was wel knap dat ze aanwezig is. Was je in de, bij de huldiging ook? Wij zijn... Uh, uh, we hebben de laatste tien minuten gezien. Maar we zijn voordeel als zouden we de trein niet halen naar ons hotel. dus oh. <laughs> Ik heb de huldiging niet gezien. Dus, uh. Het duurt ook heel erg lang, moet ik je zeggen. We kijken ook vooruit naar de verrichtingen uh, van de mannen vanavond. Nou, daar moet jij ons alles over vertellen. Wie moeten we gaan letten? Uh, wat is Duitsland voor een tegenstander? Kortom, wat is de beste mannelijke speler op dit moment? Nou, wat je ziet bij het uh, team is dat, um, uh, wat heel mooi is, is dat de, de, de generatie die achter de oudjes, om het te zeggen, Floris Evers, um, uh, nou, Robert van der Hoor speelde goed toernooi en Teun, Teun de Nooier, he, de Robert Kempermans, Mink van der Weerde, um, Bob de Voogd, dat zijn nog relatief jonge jongens. Ja, die zijn opgestaan dit toernooi. Uh, en dat is, uh, dat is prachtig, om, uh, prachtig om te zien, dus ik vind dat... Een aantal namen die ik dan nu noem, uh, maar ze zijn eigenlijk in dit toernooi gegroeid. Ik heb de wedstrijd tegen België gezien. en uh, Dat was een, een kantelwedstrijd. Uh, je hebt zo'n toernooi, zo'n wedstrijd waarin dubbeltje net links of naar rechts valt. En wij kregen een aantal corners en de Belgen ook. En wij maken ze en zij niet. En een paar kantjes, die gingen er ook in. En toen ging het vertrouwen ging groeien. En dat zag je bij Nieuw-Zeeland. En ja, vanaf dat moment zijn ze echt in de vloog gekomen als je die halve finale gisteren... Uh, wanneer was het? Eergisteren, uh, ja. Ja. ja. Ongelooflijk, dat is, uh, ja, dat is niet vaak vertoond op de hockey. Nee, nee dat was er, een waanzinnige wedstrijd. Het had heel anders kunnen gelopen dus met België, zeg jij. Nou, het, het, het team heeft zo'n lastige voorbereiding gehad... met veel spanning, teunen taken ja. weer weg, weer terug... teun weer terug, taken niet... Uh, dat, heeft, dat heeft het team geraakt. En dat, dat weet ik ook. Hè. Ik kom best wel wat contact op met, uh, met, met een paar jongens. Ja, dat houdt je bezig. Dus dat leidt je ook af van, van, hè, van je doel waar je mee bezig bent en je training. Maar wat ze uh, blijkbaar nu wel gewerkt heeft... is dat het een bepaalde spanning ook bij het team heeft gebracht En ook wel iets, ja, een bepaalde verbondenheid. Dat kan je natuurlijk altijd achteraf zeggen. Maar ja. het, was, het was allemaal niet zo slim zoals het werd aangepakt, had ik de indruk. Als buitenstaande. Nou... Uh, laat ik het zo zeggen, de coach heeft altijd het recht om te zeggen: uh, we gaan met een aantal spelers, daar uh, ga ik niet meer door. En het is voor het eerst in het hockey waar het geld ook een, een, steeds meer een rol gaan spelen. De spelers gaan langer door. Dus dat betekent op een gegeven moment ook, ja, dat is net zoals met mensen zoals Van Nistelrooy, dat er op een gegeven moment gezegd wordt. Um, he, we het eind van de carrière, he. de energie en de kwaliteit wordt wat minder. Dan zet je dus een punt en dan zeg je tegen zo'n jongen... Uh, sorry, maar... En dan hou je een heel goed gesprek. Uh, we, ja, we, nou, we kijk, en dat, dat kijk, met, met Teun en taken, kijk, dat is de keuze van de Bondscoach. Ik vind het twee geweldige spelers die een fantastische carrière gehad hebben nog steeds hebben. Uh, uh, dus wat, jij wat was ik, het er niet mee eens? Nou, ik vind, ik, ik vind de keus om uh, iemand, dat vind ik, daar ben ik te ver vanaf. Kijk, er, het zit hem echt in een dynamiek en de energie van een team. De samenwerking, uh, afspraken, die, daar kan ik niet over oordelen. Het enige wat ik kan zeggen, is dat het twee grote spelers zijn. Uh, uh, wat ik uh, niet goed vind, kijk, je kunt mensen op scherp zetten. En dat kun je op verschillende manieren doen. Waar ik wat moeite mee heb, is dat taken... Gevraagd is om terug te komen en vervolgens euh, weer afviel. Ik denk van ja, als je taken terughaalt, weet je wat je aan hem hebt. Qua kwaliteit en qua corner. Dat vond ik als, hè, ik, zit, ik zit niet helemaal daar in het vuur... maar dat vond ik nog wat lastig te begrijpen. Uh, ja, wat daarvoor is gebeurd, is meer ook wat ik van, van hoe dat gegaan is. Maar ja, dat is, daar ben ik niet bij geweest. Nee, maar zwalkend beleid toch, van de bondscoach? Nou ja, dat, dat laatste stuk, vooral dat laatste stuk, vond ik, uh, vond, ik lastig, vond, ik lastig, vond ik lastig te begrijpen. En je zegt, de jonge jongens zijn opgestaan. En dat gebeurt dan meestal, hè? Op, op het moment dat zeg maar, die oude knarren eruit zijn, waar ze toch tegenop hebben gekeken. Waarvan ze naderhand denken van, ja, we moeten wel erg veel werk doen. Voor die oude kerels. Zo werkt dat toch niet? Ja, het is de ruimte die je elkaar geeft. Want uh, ik was op een gegeven moment ook de, de, de oudere uh, speler in Sydney. Ik weet tegen wie ik het zeg. Ja. Ja, ja, dus de, op een gegeven moment dan, dat is een automatisme in het team... dat de wat oudere spelers dingen naar zich toe trekken. In, in het veld, buiten het veld, en dat wordt ook verwacht. Um, uh, en het, uh, wat er nu is gebeurd, afgelopen half jaar denk ik... is dat uh, ja, die wat jongere jongens toch... Hun, hun, hun ruimte en hun verantwoordelijkheid hebben gepakt. Dat is alleen dit toernooi komt dat het er nu pas voor het eerst uit. En als is het spannend geweest of dat wel ging gebeuren. Steven, blijf even zitten, want we praten natuurlijk straks over die wedstrijd zelf en over de tegenstander. <middels> De Radio 1 Sportzomerbus. Hij heeft zijn allerlaatste kilometers gemaakt voor deze zomer. En is neergestreken in Papendal. Met natuurlijk daarbij Marco-Robin Visser. En die is bij een training van de snelste balsport van de wereld. Ja, als je het goed is, kan je het horen. Laat eens wat horen, heren. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. En dan snel, sneller, snelste. Zo gaat dat bij het, bij het tafeltennis. We staan in een prachtige groene hal. Uh, op Papendal, met een mooie rood-oranje vloer erin. En aan de muur hangen hele grote zwart-wit portretten... Van, uh, ja, van de sterren uit het verleden, hè, André Kats. Ja, dit is een inspirerende omgeving. Uh, we hebben deze foto's te danken aan het wereldkampioenschappen tafeltennis... wat vorig jaar in uh, Ahoy was. Ja, en uh, Cor de Bui, Paul Haldan, Vliesenkoop. Ja, dat, dan moet je goed, goed trainen, natuurlijk. Luisteraars, ik spreek met de chef de mission van de Paralympics. Heeft u de koffers al klaarstaan? Nou, ik heb een heel uitgebreid pakket gekregen. En uh, dat zit al in de koffer. Dus uh, bij wijze van spreken kan ik morgen uh, op pad uh, naar Londen. Nu nog even in die prachtige tafeltennishal hier uh, op Papendal. En de ballen vliegen je om de oren? Ja, dat is wel tafeltennis. Te er gaan uh, een paar duizend ballen in een training uh, doorheen. Dus je moet even uitkijken waar je loopt. Maar dat geeft ook de intensiteit van de training aan. De jongens en meiden zijn hier nu 2,5 uur bezig geweest. En vanmiddag nog zo'nzelfde sessie. Ja. En ja, dat gaat er intensief aan toe. Laten wij eens even naar een van onze veelbelovende talenten lopen. Ik zie dat ze net eventjes pauze heeft. Mag ik dat zo noemen? Wie hebben wij hier? Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wie bent, wie bent u en waarom? Ja, ik ben Kelly van Zon. En uh, ja, ik ga mede naar een paar Olympische Spelen in Londen. Ja, ik hoorde net van de chef de mission dat wij met u nog wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien. Klopt dat? Ja, dat is mogelijk, ja. Dat ja. klopt. Ja, ik heb natuurlijk wel de overige jaren wel bewezen dat ik uh, ja, zeker in de top drie thuis hoor. Ik ben uh, Europees kampioen en uh, wereldkampioen geworden. Ja, de enige die ik nog mis, dat is de Paralympische titel. Dus uh, ik ga mijn ja. best doen. Ja, nu is je kans. Ja, dat klopt. Ja. <lacht> Hoe is het gegaan? Het is fulltime trainen. Dat betekent vier dagen in de week. Ja, dat klopt. Nou, en is dat dan van s ochtends, vroeg tot s avonds, laat balletjes uh, tikken? Ja, ja, ja, zeker. Nou, het is, uh, We hebben nu uh, een programma met, uh, met de selectie. En ik had zelf een individueel programma. Daar ben ik mee begonnen in vorig jaar juni, juli geloof ik. Ja, dan train je gewoon twee keer daags. En uh, ja... ja. Dus uh, dat gaat wel goed. Wij zijn benieuwd. Ik wens je heel veel succes. Dank u wel. Jullie gaan met de ploeg al 24 augustus naar Londen toe, hè? 26 augustus. Oh, 26. Ja, ja. En heb je dan daar ook nog gelegenheid om te trainen? Is het daar anders dan hier? Ja, daar wel. Daar word je ingeroosterd per land. En dan krijg je een tafel toegewezen. Aha. En uh, dan heb je ongeveer nog, uh, denk een uur of twee uur per dag om te trainen. Ja. Maar André Katz, komen die faciliteiten overeen met hier op Papendal? Nou ja, de tafels die zijn natuurlijk van exact hetzelfde formaat. Ja. Uh, maar je moet als uh, indoor-speler, of dat nou tafeltennis is of volleybal... je moet wel wennen aan de omgeving. Ja, He? want deze tafels zijn bijvoorbeeld blauw en de vloer is rood. Het zijn allemaal toch dingen die in je psyche, denk ik, meewerken, of niet? Als je nou ineens in een roze zaal komt met gele tafels... Nou, je, dus... moet je dan even wennen? Ja, eventjes wel, denk ik. Ja. Maar er is sowieso wel iets anders, want in Londen is er een blauwe vloer. Oh, nou, daar heb je het al. Dus, uh, ja. Maar ja, we zullen het wel zien. Ja, in Londen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Oké, okay, bijvoorbeeld, we gaan vanmiddag nog naar de basketballers, hè, naar de rolstoelbasketballers. Die hebben een ja. hele nieuwe vloer hier in Papendal laten leggen. Ja. Waarom? Nou, waarom? Uh, je gaat het vanmiddag zien, maar we hebben hele mooie rolstoelen ontwikkeld. Ja. Uh, en dan moet je ook de beste vloer daarbij hebben. En ja. dat betekent eigenlijk gewoon hout. Hè, ja, en in Londen hebben ze ook hout. Ook hout. En dat is dan toch een punt, dan moet je dan toch ook, uh, ja... Nou, je moet zo specifiek mogelijk trainen. Hè. Uh, als je uh, echt goed wil zijn op uh, je toppen van je kunnen straks, dan moet je zorgen dat je goed voorbereid bent. En dat betekent ook dat omstandigheden en materialen ja. zoveel mogelijk hetzelfde ja. moeten zijn. Meneer De Chef, waar, wie hebben we nog meer? Wie wilt u nog meer even voorstellen? Ja, we hebben daar uh, Gerben Last. Dat is uh, een klasse 9 speler. Klasse 9? Ja, een dat klasse 9. Dat is wel heel hoog. Dat, dat kan hij zelf uh, uitstekend uitleggen. Hallo. Hallo, Gerben Last, klasse 9. Ja, klopt. Wat is dat? Uh, internationaal hebben wij uh, tien klassen. De eerste vijf zijn uh, rolstoelers en de zes tot tien zijn uh, staanders. En ik zit in uh, klasse negen. Dus de ene na de lichtste handicapklassen. Juist, want ja. het is aan u niet zo... Het, het, is, het is heel verschillend wat je hier aan handicaps in de zaal ziet. Nee, dat klopt. Het is heel divers. Van, uh, van klasse 7 tot en met... Uh, ja, klasse 10 hebben we ook, alleen die zijn er vandaag niet. Ja. Maar ik ben al 9. Ja, en wat mankeert u als ik zo onbescheiden mag zijn? Ik ben geboren met, uh, met klompvoeten. Dus het houdt voor mij in dat ik uh, aangepast groeisel moet dragen. Ja. Maar u kunt ook meespelen in de gewone eh, zou ik maar zeggen, toernooien? Uh, klopt, ja. Wij gaan uh, in Zwolle straks uh, erewiezen spelen. Dus uh, daar gaan we het ook proberen. Ja. Maar is het dan voor jou echt een keuze om ook in de Paralympics mee te doen? Of ook een must? Nou, een keuze natuurlijk. En, uh, ik ben geboren en uh, uh, opgegroeid in het valide uh, tafeltennis. Ja. En op een gegeven moment uh, de vraag gekregen of ik ook uh, uh, wil ja. acteren in het minder uh, het, in het, in het valide ja. team. Dus dat doe ik nu. Ja. Uh, meneer Kas, wat voor kansen maken wij met hem? Nou, goede. Ja. Uh, want wij sturen sowieso als Nederland alleen maar hele goede atleten. naar. En ook ons. hele jongen dit jaar, hè? Een hele jonge equipe gaan we mee. Ja, de is Gerben, uh, die wordt... Nee, dat is ook nog een hele jonge kerel. Weer <lacht> uh, ja, een oudere jongere. Oudere Hoe oud ben je? 26. Ja. Oh ja, ja. Hij hoort wel tot die uh, ja. meerderheid. We zijn heel erg blij dat we 55 procent, en dat is... Uh, Ongeveer 55 mensen van onze ploeg zijn tiener of twintiger. Ja. En daar zijn we heel blij mee. Ja. Uh, en daar hoort Gerben ook uh, bij. Ja. Gerben, we hebben hier allemaal foto's hangen hè, van grote voorbeelden uit het verleden. Wie, oh. wie is jouw uh, favoriet? Poeh, uh, er hangt er wel een heleboel hier. Hè? Ja. Maar, Noem ze eens even. Ja, Haldan is natuurlijk ja. mooi. Een ja. Uh, Friese Kopen, hè? Bettine Friese, Friese, Friese hier, ja. Ja, klopt. En jou uiteraard. Is het inspirerend voor jou om uiteraard. die gezichten te zien? Natuurlijk. Dit is nou. toch hartstikke mooi. En ja, wie weet dat, dat wij ook wel zo'n mooi ja. plaatje hier krijgen. Neem die inspiratie mee naar Londen. <laughs> Hou dat vast. Doen. Doe je best. Dankjewel. We gaan naar je kijken. Nou mooi. Ja, zeker. En we, we hopen er het beste van. We gaan gauw doorstreenen. Hartelijk bedankt. Chef de mission André Katsen. ook goede reis vast. Ja, dank je. We houden jullie in de gaten. Hartstikke goed. Bedankt. En vanmiddag, uh, luisteraars, hebben wij nog een heel mooi nieuwtje... over het rolstoelbasketbal. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot ja. later. Goed. Altijd, altijd maar papa. doorgaan. Altijd maar doorgaan. Mark Robbenvisser. Dit is de Radio 1 Sports Zomer... met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Oh, Saracino, oh, Saracino, oh, Saracino oh, Osa raccino, hey! tutte femmine fanno amore. Hey! Teni capelli di ci vici, gli occhi briganti o sull'infaccia, ogni figliola la sappiccia si unirà a passare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 Guardate ve fa amare. E na bionda sa velena. E na bruna se ne muore. E veleno calamita. Chi so le femmine che le fa? O saracino, o saracino. Rocco Granata met Buscemi en oh, Saracchino. Het is zo'n leuke man, die Rocco. We hebben hem een keer in spijkers met koppen gehad. En er stond de hele tent op stelten. Want iedereen kende dat nummer nog. Marina, Marina, Mar Dat had Dief. ik niet verwacht. Oh, ja, Maar dit, uh, dit is iets recenter. Ja, oh, dit, nou, maar Het is wel een heel oud, oud Italiaans nummer, dit. Joris zit er klaar voor het nieuws van half twaalf. Op een legerbasis in het zuiden van Afghanistan zijn vannacht drie Amerikaanse militairen door een Afghaan doodgeschoten. Gisteren was er ook al een schietpartij, daarbij schoten een Afghaan drie Amerikaanse commando's dood. In een week tijd zijn de Amerikanen vier keer doelwit geweest van Afghaanse militairen of politieagenten. Daarbij werden elf militairen gedood. In het noorden van India is een overvolle bus in een diepe kloof gestort. Daarbij zijn zeker veertig passagiers omgekomen... De politie verwacht dat het dodental verder oploopt. Vermoedelijk is de buschauffeur de macht over het stuur verloren... en vloog hij uit de bocht. En Buma Stemra gaat vandaag naar Dutch Valley in Spaarnwoude. Volgens de auteursrechtenorganisatie laten artiesten namelijk geld liggen... omdat ze niet precies doorgeven welke nummers ze spelen op festivals. Op Dutch Valley treden vandaag meer dan 100 Nederlandse artiesten op. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een reportage over een van de hockeymannen die vanavond aantreden tegen Duitsland. Valentin Verga. Eerst naar de running mate van presidentskandidaat Mitt Romney. Ja, de republikeinse presidentskandidaat Romney... die maakt straks om drie uur zijn running mate bekend. En dat wordt Paul Ryan, een republikeinse congreslid van 42. Hij staat bekend als iemand die minder belastingen wil en minder overheidsuitgaven. We We moeten ons our systeem van of limited government. Low taxes. That's the real secret to job creation. Not borrowing and spending more money in Washington. Hoe minder overheid, hoe beter vindt Paul Ryan. Correspondent Wessel de Jong vertelt wie deze man is. Dat is echt een, een hardcore conservatief is dat. Uh, hij is voorzitter van de begrotingscommissie in het huis van acht Achtvervaardigden. In, uh, in het congres. Uh, de rechtervleugel van de Republikeinse Partij heeft de afgelopen dagen echt al uh, heel hard campagne voor Ryan gevoerd. Want het probleem van Romney is natuurlijk uh, dat veel Republikeinen zien hem als een flipflopper. Iemand die altijd maar weer van gedachten, van standpunt verandert. Ze twijfelen of hij eigenlijk wel conservatief genoeg is.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 deze aankondiging aan het begin van een hele bustoer door, door een aantal staten. Waar het er straks in de verkiezingen in november er echt om gaat spannen. In die staten wordt het dan heel spannend. Dat heet de zogeheten battleground States. Dus uh, met deze aankondiging geeft hij natuurlijk aan die tour geeft hij natuurlijk een prachtige aftrap. En hier om half twee kunt u een gesprek horen met Amerika-deskundige Willem Post. Hier in de Radio 1 Sportzomer. Een van de spelers in de hockeyfinale is Valentin Werka. Radio 1, Sportzomerdoks. Verhalen vanaf de zijlijn. Valentin Verga combineert zijn opleiding marketing en communicatie... aan het Johan Cruijff College met topsport. Valentin speelt hockey bij het Nederlands elftal. En zijn droom is olympisch kampioen te worden met zijn team. In de aanloop van de Spelen volgt Tanneke de Groot de 22-jarige Verga. we zijn op het Johan Cruijff College. Ja. En je hebt een afspraak met uh, Oliver Koning. Een studiecoach. Oké, okay, wat ga je bespreken? Oh, één tentamen nog voor de Spelen. Die wil ik even gaan inplannen. En dan, uh, ja... Die wil je dan... nog maken voor de Spelen? Ja, die ga ik nog maken voor de Spelen met de laatste tentamen. En dan, uh, En dan is het klaar en dan is het de Spelen. En dan is het uh, richting mijn uh, stage. Als ze terugkomt van de Olympische Spelen is het de stage aan. En dan is het klaar. Dan ben ik klaar met school en dan ga ik uh, doorstuderen en iets anders doen. Valt het te combineren? Uh, heel lastig, heel lastig. Ik heb het heel erg uh, onderschat in mijn eerste jaren. En dat ik dacht van wow, dit, dit lukt wel. Maar uh, toen kwam het Nederlands zelf te veel te snel en uh, het hockey laten we zo zeggen. En toen uh, was het heel, was het, is het heel lastig geworden. Het is sowieso een opleiding waar je heel veel, uh, waar je heel veel op, op school moet zijn. Je moet heel veel vakken volgen. Maar ja, dat was ik gewoon niet bij. In de winter ging ik in november weg. En in februari kwam ik weer terug. en dan mis je gewoon heel veel. Dat zijn een beetje de knelpunten Die heersen. Wat is nou jouw drive om die opleiding af te maken? Want je bent landskampioen met je hockeyclub. ik gaan naar de Olympische Spelen. Nou, ik vind... Dat hoop je nog steeds. Tuurlijk, dat is zeker. Maar ik hoop gewoon... Het is gewoon... Het is geen voetbalhockey. Uh, je, kan, je kan er wel leuk geld mee verdienen voor je periode in het hockey, maar daarna stopt het gewoon. En daardoor is het gewoon belangrijk dat je gewoon je, je, je papiertjes hebt, zeg maar, als ik het zo mag zeggen. En dus, dus dat, dat is wat ik. Uh, uh. Dat is gewoon heel belangrijk. Hi. Hoi. We zijn live. We zijn live. we zijn live? Nee. <laughs> ik heb geen zender bij. live op uh, radio. Uh... Ja. hey wat? Het Hi. is dus niet gewoon. We, we gaan zo bij hier zitten, hoor. Dus ja. Dan kunnen we iets rustiger zitten maar dat. Uh... Mijn naam is Oliver de Koning. Ik ben topsportcoördinator bij Joan Cruijff College. Ik begeleid daarin uh, vooral de leerlingen die veel, uh, veel sporten op hoog niveau sporten. En daardoor weinig aanwezig kunnen zijn op het college. We hebben het gehad over uh, jouw uh, toetsen van de ja. afgelopen uh, periode. Welke je uh, al afgerond hebt, welke dingen ja. nog openstaan. Ja. Uh, veel al afgerond de afgelopen maanden, dus is, uh, super. Uh, financiering heb ik nog niet klaar liggen. Die toets nee. moeten we, moeten we voor volgende inplannen. week gaan inplannen. Ja. Wanneer heb je de tijd voor volgende? Week? Um, nee, ik vond het niet. Zit ik in Ibiza. Oké. Okay. Nee, team. Zou het in juli moeten. In juli? Ja, ja kan ook. Ik ja. ja. Na de spelen is het gewoon de laatste dingen van jaar 3. Ja precies. Dat zijn ook Martin Thames. Ja. En, en de stage. Ja. Jullie zijn net in Londen geweest. Ja. Uh, daar hebben jullie gespeeld op het, ja, het Olympischveld. Uh, nou, we, Olympisch veld. Veld. Nou, we hebben niet in het stadion gespeeld, want daar wordt uh, heel hard aan gewerkt. Dus, uh, Wegen veiligheidsreden uh, kon het niet uh, gebeuren, maar we hebben op het bijveld gespeeld op het, en dat is gewoon exact hetzelfde veld. En we zijn in het Olympisch dorp geweest, echt super kikken, echt uh, ja, gaaf om te zien. Dat Olympische veld, ziet dat er anders uit dan ja, hier? Ja, Het is, uh, is een soort soort, soort veld, alleen uh, blauw met uh, roze. Dat hebben ze gedaan om het contrast met het, uh, met het, het tv beter, uh, blijkbaar hebben ze wetenschappelijke... Wijst Dat je het zo beter ziet en het spel makkelijk te volgen is en het spectaculair maakt. En hoe is het voor jou? Het is alleen wat drukker. Groen geeft rust en is een rustgevende kleur. En blauw komt wat feller over, dus daar moet je wel van wennen. Weet jij hoe je het uh, toren krijgt op 1 juli? Nou ja, dat, ik, ik, ik weet het niet. Het is, het is gewoon nieuw voor mij. Ook de, het lump spelen, het hele procedure. Ik weet niet hoe dat moet. Ik weet niet of er uh, vaste afspraken over zijn. Of, of bepaalde uh, protocollen waarmee waar, waar je dan als je moet houden. Dat weet ik niet. Dus ik wacht er ook af. Maar 1 juli wordt bekendgemaakt, misschien 2 juli. Dat is voor mij ook wel nieuw. Dus dat, uh, dat zien we dan wel, denk ik. Je doet er even heel relaxed over, maar. Ja, ja ik ben mega zenuwachtig. Ja, hallo. Het zijn Olympische Spelen. Het is het hoogbehaalde ja, voor een, voor een hoekje hier. Dus uh, ja, tuurlijk ben ik er zenuwachtig over. Ik wil gewoon dat, dat, dat, het, dat het gewoon gezegd wordt. Ik wil gewoon weten. Gewoon uh, wat het is. Al is het niet, al is het wel. Ik wil het gewoon, gewoon, gewoon graag weten. Ik ben er gewoon klaar voor om het te weten. Dat is het. Ik ben er klaar voor om het te weten. Dus dan ben je gewoon. Uh, ja. Ik wil het gewoon horen. Coach Paul van As van de Hockeymannen heeft zojuist in Utrecht zijn Olympische selectie bekendgemaakt. Ik heb denk zo'n stapel met lijstjes thuis. Waarvan ik denk dit gaat hem worden, dit gaat hem worden. En toch wisselt het. De Nel-zelvertal is nooit iemand zeker uh, geweest. En dat bewees zich ook uh, uh, doord doordat de grootheden van het team uh, wel af en toe erbij zaten en toen weer teruggeroepen werden. Dus dat was gewoon een teken voor, uh, voor de jonge spelers. Om, om, je, om Wat je ook hoort van de bondscoach van wie je het ook hoort. Je bent gewoon niet zeker voor de Olympische Spelen. Meneer Van As, goedemorgen. Goedemorgen. U neemt uh, Teun de Nooyer wel mee naar Londen, maar laat taken, taken maar thuis. Ik was uh, thuis bij mijn vriendinnetje blijven slapen. En uh, toen heb ik daar gewoon... We uh, ja, zouden het eigenlijk om 11 uur eerst horen, maar toen werd het... Uh, wat later. Het werd uh, laat in de middag. Toen uh, op een gegeven moment was het tijd en uh, ja, we belde de bondscoach heel kort, echt denk dat het tien seconden gesprek was om het uh, nieuws uit te brengen dat ik uh, mee naar uh, Londen mag. Hoe vertelde hij het? het Vali, uh, je mag mee naar de Olympische Spelen in Londen. Gefeliciteerd, je bent erbij. En dit was een dag voordat het via de pers uitgekomen werd, dus uh, hij benadrukt ook dat we stil moesten blijven, dat het niet naar buiten gebracht mocht worden. Het heeft ook te maken met posities. Hè? Waar kies ik voor voor posities, wie op welke positie. Dus het is toch gewoon puur van wat ik denk, hoe, wat het beste team zou kunnen worden. Toen heb ik gelijk mijn ouders uh, gebeld, mijn vader vooral gebeld. En uh, ben ik opgehaald en mijn pa gebarbecued bij hem thuis. En uh, ja, het was wel een, een hecht mooi moment. dan zijn er nog tentamens. Die zijn er niet. Nee, ik heb mijn studie niet even, even stopgezet. Het is gewoon even nu klaar. Ik heb, uh, morgen heb ik even contact met Olivier op. Nee, ik, uh, ik, ga, ik kan nu niet eventjes aan niet tentamens gaan denken. Het is nu nog maar een week. En als ik tentamens genoemd ben, dan ga echt van de zotte. Want ik moet gewoon rusten. Kom op, het is Olympische Spelen. Het is, uh, gro het, is het grootste uh, sportevenement op aarde. En uh, voor hockey is het, het hoogst haalbaar wat je ooit kan, kan, kan halen. Dus... Uh, Nee, ik ga geen studieboek meenemen. Nee, nee. nee. Nou, we moeten pot voor pot kijken, onze wedstrijden winnen, onze wedstrijdjes uh, vinden. En op basis daarvan uh, dromen. Paul van Nass is natuurlijk al best wel lang mijn coach. Ook Jong oranje is mijn coach geweest en nu bij Niels zelf En hij had een hele mooie quote en hij zei... Uh, een Olympische gouden medaille is een titel achter je naam, zeg maar. In mijn uh, case is het bijvoorbeeld nou, dokter Verga, advocaat, ver, meestal in de rechter Verga. Maar als je Olympisch kampioen bent, is het je naam en daarachter ben je Olympisch kampioen. En dat is uh, iets wat nooit meer iemand van je afpakt, nooit meer. En, en, en jezelf kunnen noemen als Olympische kampioen. Dat lijkt me echt een van de mooiste kicks dat er zijn in het leven, denk ik. Vanavond staat hij er dus, Valentin Verga, in een documentaire van Tanneke de Groot. Bij ons nog altijd de oud hockey international Stefan Veen. Uh, Verga, wat is dat voor speler? Wat zijn zijn kwaliteiten? Ja, Verga is een, een, een man met, die speelt met zijn hart. Uh, een hele intuïtieve speler. Dus als verdediger ongelooflijk moeilijk om te volgen. Ik kan me nog herinneren dat hij net bij het NL-zelftal uh, kwam. En dan kreeg hij een, een, een videoanalyse ja. van een half uur, drie kwartier over hoe. Looplijnen en wat hij allemaal moest doen. En op een gegeven moment zei de Bosch: Je bent er niet helemaal bij. Hij "Ja, Ik snap er ook echt helemaal niks meer van. <laughs> wat, u, wat je nou allemaal zegt. Want het ging allemaal iets te snel. Maar om aan te geven, het is een, iemand die met het hart en met, met zijn intuïtie speelt. En hij is echt goed ontwikkeld. Snapt u het uh, nu wel? Ja, denk nee, natuurlijk. Ja, uh, uh, maar je hebt spelers die wat meer hè, in structuur denken. en wat meer vanuit ja. uh, intuïtie. En hij is echt intuïtief. En wie kan vanavond de wedstrijd tegen de Duitsers beslissen, denk je? Um, ik denk, uh, nou een aantal spelers zijn heel sterk. Ik denk dat Billy Bakker zit goed. Ik hoop dat Mink van der Weerde speelt. Wat een fantastisch doelpunt Ja, trouwens. Dat, dat, doelpunt, uh, ja, dat was ongelooflijk. Dat achterlijn. of achterlijn binnenkomen en dan met zijn backhand oh, erin uh, rammen. Waanzinnig. Ja, geweldig. En hij, uh, dus hij, hij is in vorm. Uh, ik hoop dat Mink van der Weerde speelt. Want dan kunnen je met Weusthof en van de Weerde elkaar afwisselen. Met de corners de verrassing groter. Uh, maar ja, ik denk ook dat de corner toch weer belangrijk gaat worden vanavond. Ja, die strafkoorne die altijd toch weer uh, alles bepaalt in het tophockey. Hey. Over... Duitsland, sorry. Ja, nee, ik wou even ik vragen. Het is nu kwart voor twaalf. Over dik acht uur begint het. Wat doen die mannen nu? Dit zijn de meest ellendige uren die je kan voorstellen. Ja, dat snap ik. Uh, en dan gaat de ochtend, gaat nog wel. Even ontbijten, loslopen. Uh, ik denk ook in de ochtend dat ze de video voorbespreking hebben gedaan. Als ze dat niet gisteravond al hebben gedaan. Ja. Lunchen in, in de grote vreedschuur, om het zo maar te zeggen... waar je dan, uh, die ook al half leeg is, dus een beetje gekke sfeer. Maar toch gekke veel, sfeer. veel afleidingen, er lopen toch veel mensen aan. Ja, rond. dus het is belangrijk om die focus nu te houden. En de middag, ja, na die wedstrijd toe, na het avonde, ja, dan hè, het is veel rusten op bed. Maar ja, dan ga je nadenken. Je, je moet niet te veel gaan nadenken uh, in die, van wat er allemaal kan gebeuren... En, ja, het dromen is goed. Ik droomde ook altijd veel van, uh, in de positieve zin, dus woord van, van acties en van doelpunten. Ja. Dus ik, maar uh, als je allemaal ja, uh, te negatief gaat denken of over de consequenties en je te groot maakt voor jezelf. Maar je hoort altijd van, ja, visualiseren. Ja. Dat, maar je kan moeilijk, denk ik, een paar uur lang een wedstrijd visualiseren. Nee, dus je moet ook wat afleiding hebben. Lekker een beetje, uh, of uh, tv kijken, muziek luisteren, dus... Um, uh, maar je kan ook inderdaad gaan verkrampen in die... dus dit is een belangrijke periode, die middag... Uh, hoe je je dan gaat voelen en hoe je je dan gaat, uh, gaat voeren. Hoe hè? deed jij dat? Nou, dat, dat, dat, dat leer je. Ook meer hoe je daarmee toen jong gastje wat dan kom je net bij het Nederlands Elftal en dan, ja, dan weet je dat allemaal. Dan doe je alles, dan denk je niet na. Maar op een, gegeven moment, hè, op een gegeven moment gingen we winnen. We hebben vier jaar met het Nederlands team bijna alles gewonnen wat het wint En dan kom je wel in een ritme van... Scherp zijn, eh, ook goed je rust pakken. Eh, en wat keek je dan op tv als je tv keest? Ja, Veel ook andere sport. Hè, want je hebt ja. zo'n zo zender waar je alle andere sporten kan zien. Nou ja, Nu is het niet misschien niet het meest boeiende allemaal. <lacht> maar wat er nu nog op tv te zien is. En welke muziek? Uh, ja, ik, ik, ik, ja ik, ik ben Bob Marley. Wat ik, had ik zelf vond ik dat heerlijke, relaxte muziek. Daar ben ik helemaal rustig van. Maar de Duitsers hebben dat probleem ook natuurlijk. Die zitten ook de hele dag te wachten tot die finale gespeeld wordt. En dan, dan op wie moeten we letten bij de Duitsers? Ja, de Duitsers, dat is een, je hebt de Christoph Tseller. Dat is een, uh, ja, een sterke grote cornerman, een gevaarlijke spits. Maar de Duitsers, dat, uh, ja, ik wil toch even een stukje 80 jaar hockeyhistorie wil ik nu noemen. We hebben nog nooit in een hockeyfinale van de Duitsers gewonnen. Dus het wordt vanavond tijd dat wij een, een traditie gaan doorbreken. De WK of Olympische Spelen hebben we volgens mij niet in de, tegen Duitsers. Maar we hebben drie EK-finales, misschien wel meer verloren van de Duitsers. Op strafbal ook nog een keer, dus ik heb het zelf meegemaakt. Dus uh, de historie spreekt niet in ons voordeel. Maar de Duitsers zijn, is, is een ploeg. Uh, daar komt dan een stuk stevigheid en een teamgeest. Uh, dat, dat zie je in alles terug. Dan komt die detailvoorbereiding van hun, die komt naar voren. En dat, dat uh, het gaat zeker in mijn beleving ook geen gemakkelijke wedstrijd worden nee. Wat zoals tegen die Engelsen, uh, zeker niet. De Duitse hm. spelen veel consensieuzer. Je kan zeggen, zo'n 9-2 kan ook overmoedig maken natuurlijk. Ja, dat is ook belangrijk, hoe ze erop gereageerd hebben. Zijn ze, waren ze, uh, ze waren blij, maar ook toch nog wel toch nog wat ingetogen. Dat stemde mij wel uh, wat gerust. He, want vaak als je voor het eerste half, Ik heb zelf de drie finales verloren voordat we ze gingen winnen... Want die eerste drie halve finales, waarvan we de finale niet wonnen... waren we zo blij. Weet je, we waren wel bezig met het eerste rondje naar de finale. Dus de verhalen gingen. daar waren we te veel in extase. En dan ben je alweer afgeleid van... Maar dat hoorde ik niet? nu ook naar Engeland. Ik weet even niet wie het was, maar die zei... Ja, dit, dit laat ons niet meer ontglippen. Nou, ik, vertrouwen is goed om te houden. Maar um, ik moest de beslissende strafbal toen in, in Australië hmm. maken. En dat was mijn allerlaatste wedstrijd. Beslissende strafbal Korea. tegen Korea. En uh, het enige wat ik moest doen, was uh, mijn ding doen. Dus mijn taak was die strafbal nemen. En als alle spelers nu ook in het veld gaan staan, mijn taak is om de corner te maken... of om corners te halen of uh, verdedigend goed te spelen. Dat is de opdracht voor vandaag. En als ze daar binnen blijven en niet in die extase... dan heb ik echt goede hoop dat ze het uh, mentaal ook gewoon goed overeind blijven. Maar die Duitsers gaan ook in het hockey door tot de laatste minuut, hè? Ja, wij zeiden altijd dat je wint pas als ze in de bus zitten. Niet eens als ze onder de douche staan, maar als ze echt als in de bus zitten. En uh, had jij eigenlijk geen voetballer moeten worden? Ja, ja, ik ben, uh, nou, het zwarte schapen in de familie is een groot woord. Maar mijn vader was vroeger uh, uh, speler bij de Graafschap. Sietse? Ja, Sietseveen. Tien jaar lang samengespeeld in de goede oude tijd met uh, Guus Hiddink. Zijn, zijn, zijn, zijn maatje in die tijd. En dat was een, uh, ja, dat was een mooie, goede combinatie. Dat was een goede combi. Ja, we hebben nog eens een keer een, een heel curieus doelpunt gescoord. Ik herinner ik mij. Ja, dat, dat was. Uh, dat, helaas was ik nog niet geboren toen. Maar uh, dat was de thuiswedstrijd tegen Haarlem. En er was een laag zonnetje op de Vijverberg. En dat scheen zo precies tussen die hoeken door. En Guus Hiddink, die, die kon verschrikkelijk hard schieten. En die schiet die bal echt net rakelings langs de paal. En die reclameborden die staan vlak achter de goal bij de Vijverberg. Dus die bal die komt terug... En uit ballorigheid, mijn vader die stond er en die tikt die bal in en die loopt juichend weg. En die schijt, zegt die met die samengeknepen ogen, zag hij niet wat gebeurde. En die keurt die goal goed. En toen kwam Barry Hughes die was coach van Haarlem... die heeft denk ik minutenlang op het veld gestaan om te protesteren. En, uh, maar hij bleef, de scheidsrechter bleef bij zijn beslissing. <lacht> en hoe is het mogelijk dat jij toch bent gaan hokkien in zo'n familie? Ja, nou, kijk, het is echt wel een sportfamilie waar ik vandaan kwam. Ja, mijn vriendjes die hockeyden op, hockeyden op straat. En, uh, je bent niet eerst door je vader op voetbal gedaan? Ja, ik heb, <lacht> nog, training, uh, ik heb nog training ook daarin van, uh, van Guus gehad. En uh, ook als ik hem nu nog tegenkom, zegt hij tegen mij van... Ja, Stefan... Het is echt maar goed dat jij bent gaan, uh, gaan hockeyën, want met voetballen was het niks geworden. Maar... Want? Ik ben nog steeds niet of hij als grap of serieus bedoelt, maar nee, ja, nee daar uh, dus, uh, dus sarren we elkaar een beetje mee. Nee, ik denk als ik ga voetballen, je weet het nooit, maar als je, ik heb, je hebt snelheid en wat inzicht, dan, dan, dan, dan heb je er aanleg voor, maar je weet het nooit hoe ver je daarmee was gekomen. Hoe belangrijk is die gouden plak voor jou geweest in je carrière? Ja, ik, uh, ik mag er zelfs twee op mijn uh, wc ja, hebben hangen. Dat is dus ik uh, kan er elke dag naar kijken. Maar het is, um, uh, ja, het is met name de herinnering en de, uh, uh, wat je er allemaal daarvoor gedaan hebt. De, de, de, de arbeid die je erin hebt gestoken, dat met het team ook hebt gedaan. Het waren wel twee uh, medailles met een, met een verschillend gevoel. Uh, maar hoe langer je erover hoe meer trots je er ook op bent van wat je daarin met het team hebt gedaan en wat je dat... Uh, wat dat uh, en je wat merkt met je dat, gedaan dat hebt. je dat helpt in je maatschappelijke carrière? Nou, in het begin niet, want ik, ben, uh, ik werk bij Rabobank en daar uh, begin je gewoon weer de ballentassen te dragen in, uh, in het begin, dus dan moet je uh, begin, weer begin af aan. Maar de, de dingen die je hebt geleerd in het, in het leven, hè, doorzetten, en niet bij elke tegenslag uh, bij de pakken neer gaan zetten, Mensen ook, een stuk mensenkennis. Uh, je drive en je enthousiasme. Dat zijn eigenlijk dingen die, die als persoon in je zitten. Maar die komen in je carrière pas later. Als je, komt dat, en dat je heb meer je meer met passen. goud dan met zilver? Nee, dat is misschien meer voor de buitenwereld. Voor mezelf maakt dat niet zoveel uit. Als ik twee keer zilver had gewonnen... Uh, ja, dat zit meer als persoon zit dat in je. Het, het is wel een bevestiging hè, dat je goud hebt gewonnen van... Iets, iets is in mij gelukt in het leven wat. Ik ben heel verdrietig. Iets, nee. iets is in mij gelukt. Ja, nee, nee, nee. maar er zit iets blijkbaar in je met het team wat, wat naar boven is gekomen. Qua, qua mentale sterkte. En dat is wat, uh, wat je meeneemt. Stefan Veen heeft er inderdaad twee. Eén in Atlanta. En het hoogtepunt kwam eigenlijk voor je in Sydney. Ja. Dank voor je komst. Graag gedaan. Naar het album Lioness, Hidden Treasures. En ik vermoed zomaar als Stefan dit op zijn iPod, nou ja, had je, die had je toch nog niet op zijn Walkman had gehad. Dan was het nog een keer gaat geworden. Our oh, day will come. Yeah. De Radio 1 Sportzomer column. Een column die vandaag wordt uitgesproken door profielrenster Marijn de Vries. Och mensen, wat waren het heerlijke weken hè. Ik was al bijna vergeten dat het niet eeuwig door kan gaan. Dat de roes nu binnen een paar dagen onvermijdelijk overgaat in een kater. Want wat negen lange weken geleden nog onmogelijk leek, staat nu voor de deur. Het einde van de sportzomer, waar we ons met z'n allen zo aangelaafd hebben. De sportzomer, die het gemis aan mooi weer nog enigszins goed maakte. Ik weet niet hoe het met u is, maar mijn tv heeft overuren gemaakt. Tijdens het EK voetbal leken we wel een groen schilderij in huis te hebben. Ik heb alle etappes van de Tour de France helemaal gezien. Tenzij ik zelf moest koersen. En tijdens de Olympische Spelen, nou, toen was het helemaal feest. Van ochtends vroeg tot s'avonds laat zat ik in mijn pyjama op de bank, hoor. Wat was het genieten. En ergeren. Vooral ook heel veel ergeren. Want daar blijken we na negen weken namelijk pas echt Olympisch kampioen in. Ons heerlijk met z'n allen ergeren aan Bert van Marwijk... die Klaar-Jan Huntelaar niet opstelde. Want ja, daardoor zijn we dus geen Europees kampioen geworden, hè? Ons ergere aan de Raboploeg, die weer eens niks voor elkaar kreeg in de Tour de France. Sterker, die slampampers gingen gewoon met z'n allebei liggen... en konden daarna ineens helemaal niks meer. Irritant, man. En dan s'avonds ook nog eens die namen verhaspelende smeets op tv. Vreselijk. Natuurlijk hebben we ons ook heerlijk verbroederd gevoeld... toen Marianne, Ranomi, Dorian en Epke goud wonnen. Goud! Zo'n klein landje. En dan flikken we dat toch maar mooi met z'n allen. Maar ongelooflijk irritant dat die Smeets tijdens de spelen nog steeds met zijn harsers op tv was. Want man, man, man, wat zat hij die sporters toch ergelijk te interviewen. Smet je hoor, op die schitterende gouden plakken van ons. Volgende week zal het nog wel wat naeilen. Met sporters die feestelijk worden binnengehaald in Den Bosch en daarna in hun woonplaats. Maar daarna is het echt voorbij, die heerlijke sportzomer. En dan? Hoe moeten we onszelf dan vermaken, zonder Jack van Gelder en Mart Smeets? Zonder het massale ergeren dat met de week erger werd? Er loert een heel diep zwart gat. Daar donderen we vanaf maandag met het hele land in. Het wordt één groot tranendal. Als ik u was, zou ik de aandelijk prozak maar eens goed in de gaten houden. Wat zegt u? Oh ja, het erger is nog lang niet afgelopen. Sterker, we kunnen in de hoogste versnelling door. Want ze komen eraan hoor, de verkiezingen. Dat zijn toch mooie woorden die in deze column werden gesproken. Uh, gisteren waren we, uh, ik geloof dat we het al een keer gezegd hebben... bij uh, de finale tussen Nederland en Argentinië. En van tevoren krijg je, krijg je dan zo'n zo lijstje uitgedraaid in je handen. Met wie, dat... wie, er, uh, wie er allemaal speelt, hè, de nummers. Ja, Het rare is, er staat er dus je, je, of je, je lengte, maar er staat ook je gewicht op. Dus ik weeg evenveel als Carleen Dirksen van den Heuvel. Leuk om te weten, als Ellen Hoog. Maar waarom? Waar is dat voor? Hoezo ik... moet ik weten dat zij 55 kilo weegt? Oh, Lammers... ik, ik wil er al een prijs van vangen. Kim maken. Lammers 69. Oh, dus jij weegt 55. En Kitty kilo. 62. Maartje, maar 52. Zou dat nee. bij die mannen ook zo zijn? Ik vermoed dat, uh, dat we straks een hele lijst krijgen met de kilogrammen van de heren. Ja.